Een notariskantoor in Veldhoven in Brabant is door een boekhouder voor miljoenen opgelicht. In 14 jaar tijd maakte die ruim 3 miljoen euro buit, meldt het Eindhoven's Dagblad. De boekhouder stal geld voor een speciale bankrekening voor klanten. Hij kocht dure auto's en werd eigenaar van vier winkels in golfartikelen. Afgelopen zomer kreeg de Rabobank argwaan. Het notariskantoor legde vorige week beslag op de winkelvoorraad... waarna de winkels failliet gingen en 44 mensen hun baan kwijtraakten. Door de aardbeving zijn alleen al in Syrië 5,3 miljoen mensen dakloos geraakt, schat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Vooral in het noorden van het land is getroffen, het cijfer komt bovenop, de bijna 7 miljoen Syriërs die de afgelopen jaren in eigen land gevlucht zijn voor de burgeroorlog. Het aantal doden in Syrië staat op 3.500, al zijn het er vermoedelijk veel meer. UNHCR hoopt op een akkoord met de Syrische regering... zodat hulpverleners makkelijker toegang kunnen krijgen tot het rampgebied. Nabestaanden geven vaker toestemming voor orgaandonatie sinds de nieuwe donorwet 2,5 jaar geleden inging. Dat blijkt uit een analyse van trouw met cijfers van de transplantatiestichting. Door de nieuwe wet staan meer Nederlanders als donor geregistreerd. En dat maakt het voor familie makkelijker om er mee in te stemmen. De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op de zwarte lijst gezet. Er mag geen handel meer met hen worden gedreven. Aanleiding voor de maatregel is de Chinese ballon die een week geleden over de VS vloog... en daarna werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht omdat het een spionageballon zou zijn. Boven Alaska is weer een verdacht object uit de lucht geschoten, bevestigt het Witte Huis. Het is niet bekend wat het is. Het was kleiner dan de Chinese ballon. En het weer bewolkt. In het westen wat zon. Het wordt een graad of 9. Morgen eerst grijs, later wat zon. En ook dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat via voorknopend voorknopend drie 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, zeer goedemorgen vanuit de Tolweg in Zandvoort. Wij gaan uh, Goedemorgen Zandvoort doen. 14 februari en... 14 uh, februari Hans. Uh, 11 februari. Oh, 11 februari. 14 ja, ik, ik, loop, ik, ik loop vooruit. Hè? Hans uh, ja. Bodman die loopt vooruit als uh, redactie. De Techniek, Pim Groof. Uh, welkom en goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij gaan het uh, vandaag hebben over het Juttersmuseum. Want die zoekt vrijwilligers. Met Adriaan Busje. Die zit er ook al gezellig bij. Hans van Pelt zit al in de studio over uh, zijn cartoons... Paulien uh, Koekenbakker, beter bekend als uh, Pauline Rox, gaat een sunny disco bij Rabbel organiseren voor mensen met een beperking. En dan is natuurlijk uh, volgende week de Lightwalk en die wordt belicht, stuk belicht, door Nop Bijners Hans. Ja, twee keer wordt die belicht dan, hè? Doe, uh, uh, uh, letterlijk en figuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, Nop is natuurlijk bekend van allerlei uh, belichtingen van podiums tot uh, de ijsbanen. Ja, ja. Cor van de Geest uh, mag en gaat eindelijk bouwen op het stukje van de AJ van de Molenstraat. waar vroeger zijn uh, sportschool stond. Ken Amu. En uh, Erik Wijers komt straks langs en we gaan het hebben over het hele seizoen van de race. Klopt. Nou, als je weer een vol programma bent, heel leuk. Ja. We hebben net geluisterd naar de Billy Swan, uh, weet je wel? Hè? I can help, I can help. Bij nou, dat dat, dat uh, ja. heeft hij, Heb je natuurlijk uitgezocht, uh, Pim, uh, voor de <lacht> vrijwilligers van uh, het Dutch in het één keer. Ja. Uh, Nou ja, welkom, uh, Adriaan. Ja. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ik wil niet zeggen uh, uh, vrijwilliger van het eerste uur, want dan ben je nee, niet. Nee, dat niet. Zeker niet. Want het bestaat al nee. langer natuurlijk. Maar je bent hoe lang bezig als vrijwilliger nu? Ik bijzien? ben zo'n vijf jaar. Uh, vijf jaar. Ik er nu bij. En bevalt het? Ja, dat is hartstikke leuk. Ah, leuke je... groep vrijwilligers. Ja, je vertelde alleen net dat je gebeten was toen een. Uh... <laughs> <Ja, laughs> hoe heet het de beest? Een kreeft. Ja, we hebben een kreeft in zo'n bak zitten. En uh, die hebben we dan al twee keer te pakken gehad. Twee keer al? Twee keer, ja. Hoe ah, ja, oud is het beest onderhand? Nou, dat weten we niet. Want <laughs> kijk, hij is gevangen in zee. En hoe lang hij daar gelegen heeft, weten we niet. Maar hij is nu ongeveer uh, drie jaar bij ons. En hij is al één keer verveld. Al, al één keer. Al één keer. <laughs> ja, hij begint je te kennen. Dus dat denk ik, te kennen <laughs> dat uh, die cirkel die steekt weer zijn hand in die Ja, Ja, we hem, hem, hem, hem, hem even hebben. Hij ja, zit dus, gewoon op je te wachten. Ja. Maar ja. <coughs> jij, jij, jij zorgt een beetje voor de, voor de vissen en, en, en de kleeften die daar ja, rond ja. Uh, zwemmen. Ja. Uh, doe je, er is veel meer te doen daar natuurlijk. Ja, dat, uh, het schoonhouden van het spul, van alles en nog wat. Uh, rondleidingen, dat doe je uh, zo Rondleidingen, mee. ja. Dat uh, heel veel schoolklassen die uh, ja, leuk komen. Uh, en ook uh, uh, van uh, het strand. Die, uh, van, oh. Ja. oh, van, komen, van ja. mensen die binnenlopen. Ja, ben, mensen die binnenlopen, maar ook uh, van. Uh, ja, weet je nou? Van Talasha. Van, van uh, Talasha. Uh, ja, oh, ja, ja. ja, ja. Brampiraat. Brampiraat, ja. en die uh, komt dan met kinderen uh, oh, leuk. rondleiden, leuk. Ja, leuk. voor die kinderen is het echt. Uh, die zijn enthousiast, dat is niet te geloven. Ja. Hij vindt... Uh, um, wordt er nog wat gevonden tegenwoordig? Want vroeger brachten mensen... Nou, een stuk satelliet is er naar binnen gebracht. <laughs> ja, noem het maar op. Ja, ja, ja, dat komen dat er raar... nog mensen met iets? Nou, heel weinig. Uh, ja, een beetje rommelen. Uh, wat, ja, de kinderen die wat gevonden hebben. En dan kijken we dat... Een, uh, nou, krijgen ze een Jutters diploma. Hun naam erop. Leuk. En, uh, ja, leuk. en nou, ja, als ze weg zijn, dan... Uh, meestal uh, is het rommel Wat je echt niet uh, tentoonstelt. Maar je pakt het aan en daarna verdwijnt. Nee, een, een, dus, uh, een hele dus, uh, bak met uh, uh, aanstekers he, bijvoorbeeld. Kan ja. Duizend aanstekers. Duizend, duizend aanstekers. aanstekers. Ik tel ze iedere week ook na. Ja, uh, ja. Dat, uh, dat ze niet af en toe zo'n ding jatten. Ja, Want, uh, je zal er maar één tekort komen. Ja, dat is, nou, is vals geval. te lichten, dat moeten we niet hebben. <laughs> nee, dat moeten we niet hebben. <laughs> dus, uh, hey, maar, um, ja. Jullie, uh, en dat is ook een van de redenen waarom je hier zit... jullie zoeken net als heel veel andere verenigingen... in Zandvoort ook vrijwilligers. Ja. Wat is er nou zo leuk om daar vrijwilliger te zijn? Nou, het uh, omgaan met mensen. Het ontvangen van de mensen. Rondleiden, dingen vertellen. Uh, ja, de mensen die er binnenkomen... zijn allemaal erg enthousiast. En uh, ja... Ze hangen, bij wijze van spreken, aan je lippen. En met, uh, met hoeveel vrijwilligers zijn jullie nu? Met veertien. Veertien, dat is wel weinig natuurlijk. Ja, dat, uh, we ja. zijn op woensdag zijn we geopend en zaterdag en zondag. Alleen en... in de zomermaanden, Adriaan? Nee, het hele jaar. Door. Oh, het hele jaar door, oké. Okay. En dan in de schoolvakanties, daar zijn we nog uh, meer dagen geopend. Ook op donderdag en vrijdag. En... en ja, als je dan met twee man in het museum moet staan... dan uh, kom je mensen tekort. Dan gaat het gauw ja. om, ja. En... Uh, ja, daar, vandaar zijn we op zoek naar uh, nieuwe vrijwilligers. Als, uh, als mensen dit horen hè, en uh, denken van nou, dat lijkt me wel leuk. Kunnen ze gewoon een keer komen kijken? Of, of... Tuurlijk, uh, graag. Moet moeten ze zich aanmelden? Nou, nee, ze kunnen gewoon eerst eens komen kijken. En even rondkijken en uh, nou ja, een praatje maken. En nou ja, dan kunnen ze contact opnemen met uh, de voorzitter Joke Bijs. en... Uh, dan komt het wel in een keertje meedraaien. En dat kan via de website, neem ik aan. www.justusmuseum.nl Ja, Dus alle gegevens staan erop. Alle gegevens. Het is een mooie website, staat er een hoop op. Ja, zeker. Dus wordt goed bijgehouden, lijkt mij. Heel goed, ja. Ja, leuk hoor. Jullie zijn met z'n tweeën per dag deel? Ja, daar zijn we met z'n tweeën. En... Is dat van open tot sluit? Of wisten we nog een keer Nee, open? Nee, nee. Dat, uh, we gaan om, uh, op woensdag gaan we om 1 uur open. En dan sluiten we om 4 uur. Okay, dan... Dus het is drie uurtjes. En dan uh, op zaterdag en zondag is het van 12 uh, tot 4. En dan ben je met z'n tweeën. Dus okay. uh, dat is de bedoeling. Er komen heel veel kinderen langs. hè, ja, heel en, Waar zijn ze nou het meest geïnteresseerd in? Wat, wat vinden ze nou het leukste? <laughs> nou, ze kijken wat rond. Ze zitten over in het aaien van de kreeft. Ja, ja, ja, ja. Nee, ze, ze, ze, het is ook een museum waar je alles uh, mag aanraken. En uh, de ouders die zeggen dan, uh, nergens aankomen hoor. En dan zeggen wij, nou hier mogen ze echt alles, ja. alles. Wat niet achter glas staat, mogen ze gewoon ja. aanraken, voelen, ruiken. Ze moeten het alleen niet van de muur rukken. Ze moeten het niet van de muur rukken <laughs> en ze moeten het ook niet in de zak steken. Oké. Okay. Dus, uh, nee, en dan, uh, maar waar de kinderen het meest in geïnteresseerd zijn... Als ze klein zijn, er is ook nog een piratenschip. Tenminste, met een stuurrad en uh, weet ik. En nou ja, daar zijn ze dan uh, lekker aan ah. te spelen. En als je dan zo'n schoolklas hebt, daar hangt ook zo'n scheepsbel. Maar als de, die kinderen die bel ontdekken... Ja. Nou, dan na vijf <laughs> minuten haal ik die klepel eruit, hoor. Je mag ook lang aankomen, hè? Ja, je mag ook lang aankomen, dus. ja. ja, ja. aankomen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, dan uh, dat is feest. Nee, maar uh, ja... Uh, de, ik weet het niet. Maar die kinderen die zijn zo verschrikkelijk enthousiast. En dan uh, ja alles bekijken. En, nou ja, en stellen ze veel vragen ook. Heel veel, ja. ja? ja, ja. En wat Want, wil wat dat... is dit, wat is dat? En dan uh, er liggen bijvoorbeeld uh, berlijnen uh, uit de bek van een, uh, van een dolfijn. Of het uh, dolfijn of van een walvis. <lacht> en dan, uh, nou ja, dan vragen ze wat is dat. En nou ja, dan laat je dat hmm. zien. Dat, uh, Hangen overal bakken En er is mm -hmm. allemaal informatie erover. En uh, nou ja, dan laat je die foto's zien. Hoe dat allemaal in elkaar zit. En ja dan hangen ze aan je lippen. Dat is echt hartstikke leuk. En ook uh, groepen met volwassenen. die uh, gaan, gaan er voor die uh, volwassenen ook wel een licht branden? Van goh, dat wist je ja, niet. En, ja, ja. ja. Dat, uh, er zijn echt dingen. Bijvoorbeeld uh, met die vissen alleen al. Uh, die, die, die, die, die scholletjes, en, en, en die, die, die, die worden geboren als normaal visje. Ja. En op een gegeven moment gaan ze op hun zij liggen en, uh, in het zand. En die ogen, die, die gaan zich verplaatsen op die kop. Maar het bekje, dat blijft altijd blijft in dezelfde zitten, vorm. Ja. Ja? Maar als je die mensen er dan bij dat aquarium op wijst... dan zeggen ze, nou dat heb ik nog nooit ja. gezien. Ja, en, ja, dat is echt een openbaring. Ja, het, is een, het dat, is een beetje. Ja, dat schelpen, dat die ook jaringen hebben... net als bomen, als je ze dat vertelt. Dan, huh. dan staan ze open. Maar meen je dat nou? Uh, <laughs> je? Er zijn schelpjes en er zit een heel klein gaatje in. Hè? En dan precies op dat, uh, dat hartje waar het schelpdier gezeten heeft. En dan, ja, hoe komt dat erin? Ja, die zijn erin geboord. Nee die zijn er wel ingeboord, maar door een, een slakje... Ja. die dat er gewoon ingeknaagd heeft, erin gespuugd... en dan lost het schelpdier op. En dat is zijn voedsel, dat slurpt hij naar binnen. Ja. En ja, dat zijn dingen, daar hebben ze allemaal nog nooit van gehoord. Je wordt een soort bioloog, ja. hè? He? Uh, het wordt steeds beter. Ja, ja. Dat is niet, ja, ja je ja, leert ja. steeds meer natuurlijk, dat is ja. wel leuk. Nou, vroeger waren er veel stormen, hè? En um, ja, dat ja. spoelde er veel aan natuurlijk. Ja. van hout, maar ook andere dingen. Tegenwoordig zijn er niet zoveel stormen meer, maar zijn er nog wel de jutters in Zandvoort, of niet? Ja, zoveel je nou, weet. Voor zich ik weet... Uh, weinig meer, hè? Dat voelt weinig, weinig aan. Ja, nou, de, de, de stranden ik, zijn redelijk schoon, alleen plastic komt er uh, ja. Ja, het strand ja. op drijven. Ja, de, de, de veiligheid op de schepen is natuurlijk verbeterd. Ja, de drijven is er ook uit. Uh, ja. Zandvoorters hoeven niet meer uh, naar het strand voor hout of voor iets. Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, want ik denk dat er heel wat scheurtjes vroeger gebouwd zijn. Oh, absoluut. Wat, uh, ja, uh, ja, ja, is. Ja, zeker. Maar ja, die deklasten, die zijn er bijna niet nee, meer. Nee. komt nou een hele container. Nee, nou, nou, een paar jaar geleden had je bij de, bij de Waddeneilanden nog dat schip... een ja. uh, uh, ja. uh, container met drie Met schoenen, Oh ja, ja, ja. ja, dat doet ook nog een leuk verhaal. Dat het allemaal linker schoenen waren of zo. Oh, ja, ja. En, uh, ja, ja. Dat ze zeiden van ja, want die worden pas samengesteld uh, in sets. Ja. Als ze de eindbestemming bereikt hebben, anders worden ze gestolen. Dat dus was een ander schip met de rechterschoenen. hè? Nee? Ja, een, nou, een andere, andere container met de rechterschoenen, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, nou, ik ja. heb ja. dat filmpje over gezien. Ze waren toch echt de schoenen bij elkaar aan het zetten hoor. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> maar ik vind het wel een leuk verhaal. Ja, ja. Ja. Hey, ik heb dat over die linker ook wel eens gelezen, ja. Ja, gek, hè? Maar dat is ja, ook wel een mooi verhaal. ja, <gul> ja, ja, ja, ja Ik vind het een heel ja, leuk verhaal, maar dat klopt ja, niet. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar uh, zolang het... Aan de ja, uh, uh, is... andere kant, er komt geen hout meer dan maar uh, uh, van, die, van die giftige bolletjes uh, ja. tijd geleden en ja, zo, dat, om... dat spoelt nog wel aan natuurlijk. Ja, ja, nou ja, dat was toen ook in... Uh, bij de, uh, waar was het? Friesland Tessel? Ja, van die Waddeneilanden, ja, dat klopt. En dat ligt er nog steeds. Ja, dat klopt, ja. Ja, die moeten nog steeds onder volgens mij, ja. Ja, die kun je niet opruimen. Ja, moeilijk, heel moeilijk. En dat die geluid. vogels die, uh, die zien ja, dat voor eten dan. En, uh, Klaar. Ja, dan is die, het ook gebeurd. Ja. Ja. Nee, dat is heel vervelend. Ik ben het net al over, de, over uh, een deel van een raket, hè? Nee, wat was het? Een, ja, een, ja, ja, ja. Een, nee, van een raket. Is, is, is dat nou het, het, het, het meest spectaculaire wat jullie te bieden hebben? Uh, of? Ja, ik vind, ik vind het wel heel spectaculair. Ja, hoor. Ja, ja. Dat is van een raket die is afgevuurd naar Mars in 2000... En uh, zeven jaar later is er een steuntje van uh, de tweede trap... waar een camera op staat die dus gefilmd heeft... Mm -hmm. dat die eerste trap dus loslaat. En dan zie je dat die als het ware terugvallen naar de aarde. En dat steuntje waar dat van gefilmd is, dat ligt uh, nu in het museum. En dat hebben we zeven jaar over gedaan voordat het aan het aanspoelen. Om aan te spoelen in Zandvoort. Ja. Het is, ja. niet, het is niet aan, aan, uh, in de Noordzee gedonderd, maar... Nou, waarschijnlijk in gezonderd. de Atlantische Oceaan. Ja, dus komen een heel en door, door de, de, door ja, ja, door de ja, ja, ja. stroming is ja, dat uh, hier terechtgekomen. Ja. Ja, mooi. En hoe komen we er nou ja. achter? Er staan uh, productienummers in... en aan de hand van heel licht gegrafeerd... En uh, dat is onderzocht en ik dacht dat het bij Aztec in uh, Noordwijk worden. geweest is Noordwijk, ja, en ja. die kwamen erachter dat het uh, grappig, heel mooi verhaal he, ja. en grappig. er had een, uh, een brief bij van NASA dat het hun eigendom blijft en dat, wow. oh, ja. Ja, en dat ze eventueel voor onderzoek het ooit nog eens een keer ja? terug willen hebben. Maar dat zal wel niet gebeuren. Nou ja, misschien staan ze op, uh, morgen op de stoep. Je wil het nooit doen. Ja, je moet er ook nooit over praten. Nee, nee. Zeker niet over die brief. Nee, dat nee. Is, dat nee. deden die Jutters vroeger ook niet, hoor. Er nee, praten ja, nee. Nee. Nou, alles moest in het donker van het strand af en dan uh, ja. was het klaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik heb ook nog eens een keer een verhaal gehoord van... Uh, je zegt nou in het donker van het strand af. Maar er was een container met uh, sigaretten. Die was achter Texel op de Waddenzee terechtgekomen. En uh, ja, die werd bewaakt... want uh, sigaretten, dat was natuurlijk uh, business. En toen was er een uh, stel van die eilanders... die waren er met een boot heen gegaan. Tenminste, zichtbaar één man. Maar die werd in de gaten gehouden... Door, vanaf het strand door de politie. En uh, die voerden er naar die, naar die container toe... En, maar onder een zijn lagen nog twee mannen. En die hadden vuilniszakken bij zich en touwen. En die zijn achter die container uitgestapt. En toen is die boot alleen teruggekomen. Toen hebben ze gewacht tot het donker was. En toen hebben ze die vuilniszakken gevuld met lucht en sigaretten. En die zijn in het donker, zijn ze toen teruggegaan naar het strand. En de volgende dag lag het hele eiland vol met sigaretten. We werden opgerookt door de... Bevolking <laughs> En toen snapten ze niet hoe dat nou kon nee, dat, nee, dat, die, nee, dat, dat ze toen de sigaretten ja. uithaalden. <laughs> Eerlijk. Dus ja, dat ja, is mooi, ook een mooi verhaal. Mooi verhaal, ja. ja. Juttersverhalen zijn altijd leuk. En als je ooit eens een keer uh, ergens anders in een, uh, in, in een plaats komt, bijvoorbeeld Texel hebben ze een prachtige Juttersmuseum. Ja, ja. Het Juttersmuseum in, uh, in Zandvoort is natuurlijk ook hartstikke mooi. Uh, nou, nogmaals, uh, vrijwilligers kunnen bij jullie binnenlopen. Ja. En uh, het is altijd een, een, een dienstje van een uur of drie, vier. Ja. En ben bent altijd met z'n tweeën. Je bent altijd met z'n tweeën en ongeveer uh, drie, drie dagen per maand uh, word je ingeroosterd. En, uh... Nou, ik hoop uh, dat er wat mensen ja, van nee, jullie ja, binnenkomen. Het is een en, en, ja, zijn mooie verhalen. Ik neem aan dat, uh, dat er wel mensen zijn die dat ook gewoon leuk vinden om dat te doen natuurlijk. Hè. Laten we het hopen. Ja. Dat, uh, nou, nou, ja, ja, in ieder geval, in ieder geval is de oproep gedaan. www.juttersmuseum.nl, uh, daar, daar kun je het op vinden. En, uh, nou ja, dan gaan we maar over naar de muziek, denk ik. Uh, wat gaan we doen, uh, uh, uh, Roger Glover en guest misschien? Goed. Ja, ja. Dat dacht Helemaal ik al, hè? Love is <laughs> <it> all. <laughs> Dankjewel. Ja, onze tweede gast is Hans van Pelt, ja. een zeer goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja. Hij, uh, hij schuift aan en legt een aantal uh, cartoons neer uh, uit de De Lach. Ja. <laughs> dat is natuurlijk al heel lang geleden. Lang, lang geleden, ja. Is dat, ben, je, ben je zo begonnen? Of? Nou, jongen, jongen, jonge, ga je natuurlijk zo'n blad kijken hè? en is je wat... Die... Ja, je moet een beetje mee. Ja. Ik ga ook eens wat insturen, heb ik dus gedaan en dus inderdaad geplaatst. Een tekening in de Lach. Oh, wacht. is die geplaatst ja. ook? Ja. Wat goed? ja. Maar was je toen al uh, voor jezelf aan het, aan het tekenen? Of nou, ik was meer toen aan het schilderen, maar ik vond tekenen altijd leuk te Ja, Dus dat is altijd blijven doorgaan tekenen. Ja, mooi. Ja, ja je, bent ook, uh, uh, even, je, je schildert ook. Ja. En, en, en waar, waar kan ik die werken dan uh, bekijken? Ja, want ik, ik ken je natuurlijk thuis, van de cartoons. Nee, maar bij mij thuis, maar het staat vol. Ik ben er een beetje mee gestopt, want ik weet niet waar ik ze plaatsen moet. Onder bed, op kast. <laughs> dus ik denk, ik ga nu maar mee tekenen. Ja. Nee, is net zo leuk, ja. Maar die, die cartoons, de Vrij Nederlander, heb je ze ook opgestuurd? Ja, dus Zijn ze onder, ook geplaatst of niet? Onder andere deze, ja. Oké. Okay. Dus krijg je, krijg je die in, in opdracht of, of dus lever je dat wel, zelf? ik belde toen gewoon aan. Opengedaan met dus door. Ontvangen door de heer Dines Ferdinanders. En keek naar mijn babje zo. En die, die kocht er twee, ja. Zo. En ze, zei je ook van, maak, maak nog eens wat? Of? Nou, nee, ja, dan moet je natuurlijk langskomen, maar dat deed ik niet. Vond het gewoon leuk, ja. En kreeg, kreeg je niet voor betaald ook? Ja, 40 uh, gulden toen. Oh, keurig, cool. ja, ja. ja, ja. Maar uh, uh, Vrij Nederland was altijd Jira, hè, die daar uh, veel tekenen Ja, ik was dus een groot fan van Jira. Ja. Ja. Ah, Zo'n tekenaar. Dat is een hele goede tekenaar, of goede tekenaar had een hele mooie ideeën ook. Hè. Ja, een beetje macaber. Ja, Jira, die naam komt uh, spiegelbeeld van uh, Harry, hè, want hij ja. had Harry van Harry Je kent hem zelf ook nog niet? Nee, in ieder geval Harry Lammerting. Ja, ja, maar heb je hem zelf ontmoet nee, nee, nooit. Nee, nooit. Nee, nooit? Nee. Nee. Jammer is dat eigenlijk Dat was een godheid toen hè? Ja, ja dat was een ja. hele grote. Ja. Elke week een grote cartoon. in. Ja. Wat vond je het, het sterkste in zijn stijl dan? Nou, een beetje de zwarte kant hè, de, donk ja, de ja, donkere kant. Macabere, ja. ja, Dat was wel uh, mooi. Maar hij uh, was ook een beetje uh, zeg maar, uh, af en toe uh, dat hij dat, dat geen inspiratie had. En dan was hij heel bang voor om die inspiratie te verliezen. Ja, want had hij geloof ik een of andere redactrice. Die ze hem op zijn vingers stikte. <laughs> er moet wat komen weer ja. hè. Ja, en dan komt het natuurlijk druk. Ja. En bij drugs komt kom soms de, de mooiste dingen komen ja. eruit. Dat doet Gilles ook bij jou met de stroom van de krant? Ja, dat valt me mee. Hè? Want ik heb elke week gewoon uh, ja. ideetjes al. Ja. Ja. Ja, ze, en, zijn, ze zijn wel actueel. Hè? Want ik zie nu deze dat... zien van uh, dutjes die ze weten uh, ja. afveegt met een vonnis. Um, je leest dat in de krant? Je hoort dat? Nou, ik geef dan altijd uh, vier onderwerpen met dus, uh, artikelen erbij. horen. Dan ga ik eens even rustig kijken en denk nou... Dat is de leukste, daar maak ik iets van, ja. Want uh, uh, de, zeg maar, de inspiratie is er eigenlijk altijd wel. Er gebeurt, gebeurt, dacht ik, genoeg is dan voor het om... Die inspiratie moet je gewoon even opzoeken. ja. ga ja, ja. je eens een keer naar de gemeenteraadsvergadering... dan heb je gewoon Leuken. voor twee maanden... Ja, ja. <laughs> lopen, ja. Kun je verlopen vooruit. Even lopen vooruit. Ja, ja. Maar uh, nou, wel, de gemeenteraadsvergaderingen die, tegenwoordig ook wel... Uh, die die, die dus zien tevoren. we eigenlijk niet, uh, cartoons van de gemeenteraad. Ja, er komt altijd, ja, meestal dus nieuws, ja, wat al vaker geweest is. Maar over de gemeenteraad is dus, ja, niet altijd nieuws. Nee. Nou, in, het, in het boekje heb ik er wel een paar gezien. Ja, ja. Het boekje ligt bij de tand, dat is wel lekker makkelijk als je ja, het ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. Jij hebt ook schilder, schilderlessen gehad, ook? Ja, nee, ik in ben begonnen een ja. Haarlemse, bekende Haarlemse schilder. Ja. Daar heb ik dus uh, lessen gekregen. Ja. en Veel geschilderd. In het begin heel dus, uh, traditioneel, landschappen. Maar de ben je daarvoor op school geweest? Of, uh, nou, daarvoor heb ik een lagere. Kunstacademie gehad? Lagerakte tekenen gehaald. Meer ah. niet, is dus genoeg. Ja, ja, ja, ja. Hoe meer je leert, hoe meer je moet afleren. Ja, dat is een ja, wel een mooie. Dat is een tegeltjeswijsheid lijkt me. Ja, dankjewel. Maar, uh, uh, ja, maar je, kunt het, je kunt het eigenlijk niet leren. Hè. Je, je, je hebt het of je hebt het niet. Klopt ja, dat het niet? Door goed kijken. Je moet heel goed kijken hoor. Mm -hmm. Dat is het enige. Maar dan moet Kijk je ook goed. nog goed op papier zetten. Ja, moet er ook op papier zetten, ja. Ja, ja. ja, maar dat is een tweede. Maar eerst goed leren kijken is heel belangrijk. Uh -huh. En Poppen dan voor zo'n schilder in Haarlem. We kennen ja, kunst. Ja. Nou, ja, dus ah. Aquarellen, schilderijen. Bijvoorbeeld in het. Uh, Spaarne Gasthuis hangt van hem. Een mooi, prachtig gezicht op het Spaarne. Een groot schilderij. Ja. Echt een jouw ja, juweeltje is dat. Ja. Oké. Okay. Ah. Maar jij stuurde uh, vroeger dus gewoon uh, dingen op naar Vrij Nederland, nou, ik ging uh, de redacties af. En ja. ik zag ook uh, uh, uh, een lege courier, heb je ook dat? Oh uh, ja, en dus ons leger en dat soort dingen. Ja, allemaal, die, die, stuurde ja. Op, die stuurde je gewoon op. Die stuurde je nou. Je kreeg daar nooit uh, meerdere opdrachten van? Nee, nee, nee. Dat is wel jammer natuurlijk. Ja, he. nou, Ik heb het ook nou niet echt doorgezet. Hè. Nee, dat is ook waar. Ik zat altijd te dubben van of tekenen of schilderen, dus zo ja ja je had eigenlijk gewoon op de stoep moeten gaan staan ja, ja. En, uh, Want je moet gewoon de tien tekeningen uh, doordringen. Ja. Ja, ja ja zeker weten. Ja. heb je daar spijt van of niet nou, nou, ja, nou ja het is spijt het is gebeurd, gebeurd, ja, gebeurd ja, het is gebeurd ja. het is gebeurd, het is ja. gebeurd. en uh, ja, Ben vroeg het al die, die, die, die, die, die uh, uh, schilderijen die die je tegenwoordig maakt uh, die zijn tegenwoordig... ik ben ook toen onder beïnvloed door de schilder Karel Lappel hè, dat vond ik ook ja, ja, ja. super ja, krachtig, uh, ja. vrij en kleurrijk ja, en mooi strak ja. uh -huh. En, en die schilderijen zijn, zijn ook nog ergens te zien als mensen dat willen zien? Nou, bij mijn zoon staan er een stuk of zestig. Uh -huh. Oh, Ze zijn overal van s Een stuk of zestig, ja. ja. dat is ja. nogal. Misschien ja. ja. dus moet ik eens een, een, een tentoonstelling doen in, in, ja. in de Blauwe Trem of zo. En laatst was toen in, uh, Kool, nee, bij dus de Santos Museum, toen met, uh, hoe heet ik, wethouder ook alweer, Marten Bierman. Martin Bierman, ja. Oh, een tijdje geleden. Ja, ja. ja, ja. Sommige oh, museum heb je ja, ja, maar, ook geeft, precies. Ja, drie keer, drie ja. keer, ja. ja. ja. En je hebt ook een les gehad van Bert Bijnen, klopt dat? Dat was mijn eerste leraar zo'n beetje. Dat was een Zandvoortse inwoner, operazanger Bert Bijnen. Ja. Die heeft dus toen mijn eerste schildertjes, schilderijtjes laten maken, ja. Ja, en heeft hij jou behoorlijk kunnen beïnvloeden? Nee, want ik was toen nog erg jong. In ieder geval, ik schilderde gewoon mooie landschapjes. Kijk, die man had ook bijvoorbeeld, die had geldgebrek soms. Wat ging je doen naar een lijstfabriek? Kreeg je bijvoorbeeld dus uh, doeken... Moest dus de schilderijen maken, allemaal voor heidelandschapjes. Uh -huh. En zij deden een lijst omheen, verkochten ze gewoon. Hè. Dus gewoon seriewerk. Productie, ja. productie. Ja. Ja, het ging eigenlijk ja, om ja. de lijst. Juist, ja. <coughs> heb jij een eigen atelier? Of? Nou, al thuis, thuis is flink van ruimte. Ja. Dus dat is gewoon Dat is wel lekker, ja. ja. En daarvoor heb ik een jaar lang in de Maria school gezeten. Ja. Dat ja. klopt, ja, Met uh, ja, meerdere beneden. kunstenaars, he, ja. ja. En, uh, maar, maar, maar nu doe je alles thuis eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, je, om die kunstroute heb je ook meegedaan, hè? Ja. ja. Dat ja. was ook leuk. Ja. En uh, wil je nog wel eens een keer ergens exposeren met ja. je? De of zeg je van nou... Nou, wel, zie het wel eventjes. <kuggen> ja. Eerst gewoon weer dingen maken, ja. ja. Dat is leuker. Je gaat gewoon door ja. met maken. Ja, dat zeker weet. Ja, ja. Dat is wel knap. Want je, mag ik je leeftijd verraden of niet? Het is bijna 82. Bijna 82, he. Dat is toch een leeftijd, ja. Of je een MLE gooit hebt. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Want ik zie hier die nou, die... Uh... Aan, aan die, die m heb je al gegooid met meer dan 60, uh, ja, dus 60 als, schilderijen. Als je nog maar jong blijft, dan is het beter Ja, nee, de goede, dat is waar. Dat de goede is weg. weg een ja. feit. Ja. Want als je die tekening uit vrij Nederland... daar staat een datum bij, 18 juli 1964. Ja. Ja. Nou, bestonden wij toen al, Ben? Ja, ik... Ik, ja, ik uh, wel. <laughs> toen was ik al tien. Oh, ik dacht dat je veel jonger was. Nee, ja. <laughs> <Maar, laughs> Dank je <laughs> Maar dat is dan een tijd geleden. Jazeker, dus ja. ja. Dat was een heel andere tijd ook, hè? Nou, of dat een andere tijd was. Het ja. ja. was ook alles zwart-wit... Nu gaat het meer, meer, meer met kleuren. Ja. Ja, ja, ja, ik vind ja. zwart-wit vaak heel mooi, prachtig. Is, uh, het kan heel krachtig zijn. Ja, ja, ja. ja. zwart-wit. Ja. Maar de meeste cartoons zijn wel zwart-wit natuurlijk, ook ja, niet? Maar ja, maar bijvoorbeeld in de Volkskrant heb je ook goede tekenaars. <kliek> Bas van der Schot, een Aha. kleur. En ook een leuke, het is Gumba, wel eens Gumba. Gumba, ja. Ja, ook ja, leuk ja, altijd. Ja. Ja. De vieze man een beetje, hè? Ja. Ja. daar hou ik wel van. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, die die, die halen we inspiratie over alles wat er over de hele wereld gebeurt, hè? Ja, gewoon... Uh, Goed om je heen kijken. elke dag is iets, iets te zien. Ja. ja, absoluut. Dat geloof ik graag. Hè. En je hoort wat. En ja. uh, ik denk van nou, daar kunnen we misschien een tekening van maken. Ja. Want uh, het kost jou niet heel veel tijd om die tekening voor de stofferste klant te maken. Of moet je er heel nou, vaak lang over nadenken? Die tekening gaat vrij vlot. Maar daarna ga ik hem eens kennen en bewerken met het programma Paint 3D. Oh, dat is vaak veel werk. Hè, want moet oh, je, je maakt hem gewoon in zwart-wit? Ja, zwart-wit. Ik heb er eentje bij me. Kun je hem gewoon niet naar Gilles brengen? Dus, dus, dus, uh, minder ja, dan ga we hem thuis gewoon lekker gaan. Oh, Gillers kunnen hem inkleuren? Ja. ja. ja Mogen uh, kinderen kinder van ze hem leuk inkleuren? Nee, dat, maar scan, uh, ja, dat is het lastige werk eigenlijk. Nee, dus, dus het uh, bewerken met Paint 3D. Dan moet je oh, alle ja. lijntjes dichtmaken. Ja. En met, met kleurafijn, ja. zo gaat dat. Meen je mee. dat? Zo. Ja. Nou, daar ben je al een paar het uur mee bezig dingen dan. veranderen, verplaatsen. Ja. Maar, ja, maar ook leuk werk. Zeer creatief ook, want het is ja. gewoon een nieuw soort palet geworden. Ja, maar dat heb je wel eens een keer gehad dat je echt dacht van, wat moet ik nu in godsnaam maken, zeg? Nou, op het laatste moment komt er iets boven. Ja, toch wel. Dan ja. wordt de druk weer hoger. <laughs> <En> dan uh, <laughs> We dan, op, dan belt Gilles nog een keer. <laughs> ja. <laughs> Maar dat is wat dus, je zegt. Hans, is het natuurlijk altijd wat er verzinnen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar hoe lang doe je dat al voor de Stavorense krant? Ik ben begonnen als eerst bij de Buizenpers in 1990. Uh -huh. En toen is uh, dat doorgegaan naar het Stavendam Nieuwsblad. Dat is ermee gestopt. Ja. Toen ben ik in 2005 voor de Zandvoortse krant begonnen. Ja, die begon in 2005 ja. volgens mij. Dat ja, komt 17 jaar. Dat is wel lang. Hè? Ja, ja. Ja. Maak je jaar. ja. In 2005 uh, hij heeft hij een tekening gemaakt van uh, een brandende watertoren. Ja. Oh ja. ja. Ja. Maar die was toen nog niet afgebrand. Nee, in 2005 stond die in de brand. Oh, daar stond ja. die in de brand. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar had ik een, een, een rauwkrans omheen gedaan. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, je kan hem bijna weer maken over ja. de watertoort. Ja. Ja. Met naar beneden vallende appartement. Nee, oh, dat mag, mag, ik zeggen, mag ik niet zeggen. Maar, um, um, uh, de, dus daar ga je voorlopig ook mee door. Natuurlijk ja, hoor, uh, ik ga ja. door tot het niet meer gaat. Ja. ja, ja, dus je gaat zeker nog 25 jaar door. Ja. optimist, maar. optimistisch. Optimistisch ja. een beetje. Ja. Nou nee, heel leuk om even ja. met je gesproken te hebben. Uh, Mag ik wat vragen? Uh, ja. ja? Uh, wat voor stijl? Kan je iets zeggen over je stijl? Nou, gewoon uh, ja, duidelijk, kort. Uh, dus uh, geen tirelantijntjes. Hoe eenvoudiger, hoe beter. In één keer zien wat er staat. Ja, in één ja. keer. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Nou, ik moest hier Lekker toch wel op. kijken naar. Uh, <laughs> Ja, ze waren natuurlijk ook zo ja, die, die, die Ik kijk stel. even naar het tekeningetje van deze keer. Ja, die WC-rol. Ja, ja, die wc, wc moet kiezen, even hoor. kijken. Oh ja, Vonne staat er ook. Ja, ik had hem meteen door. Dat vond ik wel een mooie, ja. Ik vind ja. hem heel sterk. Ja, ik vond hem uh, goed, ja. Dus... Uh, Nee, maar uh, nou, heel veel succes met je. Verder, en, ja. en ook met je schilderijen natuurlijk. Ja, ja. We hopen ze nog eens een keer te zien. Uh, misschien krijgen we nog met nog thuis weer... even langskomen altijd. altijd ja, dan, ja. Dan, ja. ja, ja ik, ik, ik ga niet vragen wat het is, maar... Uh, uh, ja, een mooie expositie zou ik wel... Uh, ja, doen. een mooie expositie uh, keer in het Sanford Museum. Ik sorry. ga er even over nadenken. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, we Zullen wij met de, di met de directrice ja, praten? Ja, met uh, Hilly gaan we gewoon <laughs> wel een vragen. super. Komt goed. Nou, dankjewel Hans. Ja. Heel veel uh, succes nog. Neem je tekeningen mee. En uh, ja, wij gaan weer een muziekje draaien, neem ik aan. En uh, ja, als het goed is... Uh, uh, nummer 3. Uh, ja, nummer drie, baccara. Yes, sir, I can boogie.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 Just to let through no time to wallow in them Dat, Light My Fire. Ja, dus en daar gaan we uh, trouwens straks over praten. Met, uh, met uh, Nop Bijnes. Over de Lightwalk. Met, Die, na het nieuws. Maar we gaan eerst praten met Paulien Koekenbakker. Goedemorgen Paulien. Goedemorgen. Hoi, dag. Uh, welkom in de uitzending. Ik moet even mijn, uh, de, mijn, mijn uh, koptelefoon opzetten. Dat hoor ik helemaal niet. Uh, hey, welkom in de uitzending. Uh, want jij Dankjewel. gaat uh, iets uh, nieuws beginnen in Zandvoort. Ja, ja, we ja. hebben er echt heel veel zin in. Ja, dat begrijp ik ja. Want het is, uh, disco voor uh, mensen met een beperking. Ja, dat klopt. En dat gaan we doen in de blauwe tram. In ja. samenwerking met uh, Marcel van, uh, van mm -hmm. En uh, ja, ik doe dit al negen jaar uh, doe ik al in Aalsmeer. Okay. En eigenlijk uh, was hier ook wel de vraag erg hoog. Uh, wat kunnen we er voor me betekenen? Dus so, nou, ik zeg ik wil wel gaan starten en kijken wat het, uh, wat het uiteindelijk uh, gaat worden. Nou ja, dat wordt het natuurlijk. Het is superleuk, we hebben zoveel leuke reacties. Hoe? hoe uh, dus, uh, uh, ik, ik weet dat je dat al jaren doet, hè? En, uh, maar hoe, hoe ben je erachter gekomen dat er in Santwoord behoefte aan is? Uh, door uh, mensen die ik hier ken, die mensen met een beperking. Um, ik heb natuurlijk best wel veel connecties met, uh, met, met mensen met een beperking. Begeleiding en dat soort dingen. dan nou, nog, die zei tegen mij ook van oh, nou, uh, ik ken ook iemand die in, huis, die in het huis werkt en uh, die zou het ook super leuk vinden. Dus ja, het al, als je het een beetje rond gaat vragen, werd het eigenlijk steeds uh, steeds leuker. Ik vond het echt heel leuk. Met mensen met een beperking, uh, dat gaat natuurlijk van heel licht tot heel zwaar. Uh, ja. Hoe ruim moet ik dat zien in zo'n disco? Nou, bij ons zijn eigenlijk uh, um, ja, de mensen die in een rolstoel zitten die nog redelijk kunnen. Nou ja, be de belevenis kunnen beleven, zeg maar. Mm -hmm. Ja, die, die zijn er ook. En maar we hebben ook gewoon mensen met een met een down syndroom, we hebben mensen met een, een autisme. Het is, het is eigenlijk van alles wat. Hm. Maar wat mensen er... met een rolstoel kunnen ook meedoen, Paulien? Ja, tuurlijk. Dat ja, ja, hartstikke ja. leuk vinden en het, en er en plezier aan beleven. Ja, tuurlijk, was ik er graag zelfs. Hm. Zijn jullie ja. al bij Nieuwin geweest om daar uh, mensen uit te nodigen? We zijn nog niet bij een Nieuw Unicum geweest. We gaan maandag alle, alle, alle locaties even af. En dan uh, gaan we ook de foto's even brengen. Er zijn natuurlijk nu al drie vastgezet voor de komende drie maanden. Omdat we dan even kijken of het uh, überhaupt aanslaat en uh, ja. Ja, dat soort dingen allemaal. En daarna gaan we na de zomer gaan we dan, uh, verder. Ja, Jij doet het al negen uh, jaar in Alsmeer, klopt dat? Ja, klopt ja. Hoe ben je ooit begonnen daar? Omdat ik zelf een kind met een beperking had. Oh, op die manier? Uh, Oké. Okay. Ja, zeker. En die, die, die, uh, die had die disco's op school. En toen moest hij van school af en dat vond hij zo erg. Ik zeg, nou, en, en ik werkte toen in de horeca. Ik ben naar mijn oude baas gegaan en ik zeg, luister, ik zeg, kan ik bij jou een zaaltje huren? Want we willen dit en dat gaan doen. Nou, dat vond hij zo leuk. Dat geweldig, ik gaan ja. doen. Want ik heb uh, filmpjes ja, gezien, uh, nou. filmpjes gezien op de website. Uh, geweldig hoe mensen uh, dat beleven, hè? Ja, het is, fantastisch. Uh, ja, dat is echt mooi, heel mooi om te zien. Elke maand die blije gezichtjes weer, ja, het is echt fantastisch om te doen. En elke keer is het ook druk uh, in Haasmeer? Ja, we zitten gemiddeld rond de 80 tot 120 maanden. 80 tot 120, zo, dat is, ja. wel, dat is bij de beach, ja. hè waar, ook, uh, waar je ook biezenvolleybal kan doen, etcetera, die, ja, ja, die grote zaal. Ja. Ja. Ja. Dat is wel mooi natuurlijk. En, uh, dus dat doe je al, uh, dat is één keer in de maand, dat doe je al zo lang. Ja, dat doen we één keer in de maand. En uh, als meer doen we hem dan wel de zomer door. Maar we twijfelen hier een beetje. Omdat het hier in Zandvoort natuurlijk best wel heel erg druk is in de zomer. Ja. Veel, veel activiteiten zijn. Dus we moeten even kijken wat we daarmee uh, mee kunnen ja. gaan doen. Er dus mm -hmm. zijn natuurlijk weinig activiteiten voor mensen met een beperking, toch? Ja. Dus dan ja, zou ja, je. Ik weet kunnen... wel. Tenminste, waar ik, ik, ik hoor van alles dat het echt wel heel weinig gedaan wordt voor ze. Dus we willen ja. echt wel kijken of er daar uh, potentie in zit. Ja, ja voorlopig uh, heb je er nu drie gepland, hè? Ja. 25 februari, 25 maart en 29 april. Oké, okay, en zaterdag van de maand? Laatste zaterdag van de maand. 3 uh, euro, zag ik erbij staan? Ja, de interesse is 3 euro. En daar, uh, Bij Marcel kunnen ze dan zeg maar dat de drankjes halen. Ja, maar ik neem aan dat je de grote zaal gebruikt. Ja, dan nemen we nemen de grote zaal. Ja, want Marcel had ook zoiets van erop, of niet... Ja, dat wordt wel <laughs> erg ja. druk, ja. Maar dan zitten we gauw vol. Ja, dus ja. dat is wel waar. Dus we, we gaan naar de blauwe trim ja. Ga je, die, uh, ga je die ook een beetje disco versieren? Ja, tuurlijk. Het wordt helemaal versierd. Leuke slingers gaan we ophangen en dergelijke, ja. ja. Lampen komen erin, muziek komt erin. Ja, alles. En mogen ze zelf de muziek een beetje, een beetje uitzoeken? Of nou ja, dat, jullie komen natuurlijk met disco muziek. Ja, maar. ja, tuurlijk. Hebben we hebben gewoon een DJ'tje staan en uh, die, die jou als mogelijk gewoon nummers aanvragen, alles, ja. ja. En wie, wie is de DJ? Mijn man. Vlieg. Oh, jouw ja, man. Wat goed. Okay. <laughs> ja, ja ik deed, jij misschien gedaan. In ja, ik wou hem niet ja. inkoppen, ja, maar ik, ik wist het al. <laughs> ja, jullie hebben samen ook al gedaan. De, Friends, jaren, he, onder andere. We hebben jaren de karaoke bar gehad, natuurlijk hier in Zandvoort. Ja, ja. En zijn we zijn natuurlijk wel een beetje bekend met de mensen. Dus we hebben, eigenlijk toen zijn we al begonnen met elkaar ook. En we ja. doen we nou ook een beetje op locatie en dat soort dingen allemaal. Dus het is wel heel leuk dat we dat daar ook nog kunnen geven. Tuurlijk. Doen, ja. Ja. Ja. Zit, zit er ook een een uurtje in de disco? Ze kunnen een nummertje aanvragen. Als het niet te druk is, dan kunnen ze wel een nummertje aanvragen. Want we moeten wel uitkijken dat het niet uh, straks alleen elkaar ook wordt. Want nee, nee, nee, Dat nee, mensen nee. er niet helemaal voor <laughs> ja. En heb je nog extra begeleiding daar ook? Uh, ik bedoel. Uh, ja, kom... we hebben een aantal vrijwilligers lopen en de begeleiding en de ouders dus mogen gewoon mee. Uh, oh, ouders mogen gewoon mee. mee. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat mensen moe worden en dan willen ze doorgaan. En uh, ja, voor ik het weet ligt er iemand op de grond. Ja, nou het gebeurt eigenlijk heel erg, tenminste bij onze andere disco gebeurt het echt heel weinig, maar we hebben ook echt wel veel begeleiding die meegaat. Ja. Nou, en de ouders komen ook steeds meer mee. Het is echt, ja, uh, is, die, die zitten met z'n allen rondom lekker een tafel en die zitten te genieten daardoor. Ja. En, nou, en voordat je het ja. weet, uh, lopen ze allemaal in de Polonaise. Ja, dat is wel ja, hard. Moet duur. je al die ouders wegvuren? Ja, nou, die mogen ook meedoen. Ja, die ook meedoen. Ja, die ook meedoen. Ja, nee hoor, ze mogen gewoon meedoen. Geen probleem. Ja. Ja. Dus is er dan een uh... leeftijdsgrens? Sorry. Is er dan een leeftijdsgrens? Nou, we hebben geen uh, leeftijdsgrens qua, qua ouderen, maar uh, leeftijdsgrens qua jongeren. En we moeten natuurlijk wel een klein beetje met alcohol uitkijken. Dus nou weet je, als je een keer tien jaar bent en je vindt het een keer leuk om langs te komen, natuurlijk, we, we zouden er echt niks van zeggen, het is hartstikke leuk allemaal, maar we, we hebben wel ongeveer een leeftijdsgrens voor rond de, vanaf 16 jaar, zeg maar. Oké. Okay. Nee. Kom je uit met die drie euro, Paulien, want ik kan me voorstellen dat jullie iets aan moeten huren en, uh... Ja, we zouden heel blij zijn als we natuurlijk uiteraard donaties krijgen. ja. Maar wat je... ja, gaat gebeuren, dat moet ik nog even afwachten. Ja. Nou, het, is, het is een soort jongerenwerk, kan je geen, uh, geen subsidie aanvragen? Ja, lijkt mij. Hè? We kunnen wel subsidie aanvragen, maar ik ben nog geen stichting. Dat ben ik met mijn andere disco wel. Maar we moeten ook uitkijken dat het niet door elkaar gaat lopen. Want ja, de donaties van hier en van de donaties zijn daar. Dus dat moet ik nog even bekijken. We gaan eerst kijken of de potentie sowieso in zit om daar ook een stichting van te maken. Hm. Ja, en anders gaan we gewoon kijken of we losse donaties kunnen krijgen van ja, de ondernemers die hier in Zandvoort zitten. Ja. Lekker, het zou wel leuk zijn als de intree gesponsord wordt of de drankjes worden gesponsord. Bijvoorbeeld. Dus, ja, ja, weet het, je wel een snoepje op tafel. Voor je geen duizend euro's te zijn, maar uh, met een paar, nee, een paar honderd euro kun je een ook doen ja. natuurlijk. Uh, nou ja, goed. Uh, het is uh, heel mooi werk wat je doet. En uh, uh, ik hoop dat het een uh, enorm succes wordt in uh, de blauwe tram. Ben het ja, nog een vraag? Het ja, ja nou. ik ja, ook. ik heb... het helemaal lang heb... uit te kijken. Ja, ja, begrijp ik. <laughs> ik heb natuurlijk de bekende vraag. Uh, uh, moet je je van tevoren melden? En, uh, waar kan je nee, die voor... je hoeft je niet te melden. We, ga, we, we nemen de gok altijd uh, dat we... Dat, uh, ja, nou ja, de ene keer zijn we zo over, dan de andere keer zijn ze zo Je hoeft je niet te melden, kom lekker. Kom gewoon binnen. Ja, kom gewoon lekker binnen. En uh, ja, nee, dat hoeft niet. Oké, okay, 25 februari. 25 hoe laat begint het? Van half acht tot elf uur. Van half acht tot elf uur. Genau, mensen die het luisteren en uh, de doelgroep zijn. Ga er lekker heen. Ja, ik hoop dat er 25 ja. februari een hoop mensen voor de deur staan om kort over zeven. Zo zou hartstikke leuk zijn. Nou, ik het hoop het ook. Ja. <laughs> ja. ja, we gaan het, we gaan het <laughs> zien. Het zou perfect zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wens je veel succes en iedereen die erbij betrokken is. En uh, wellicht komen we wel even kijken, Ben. Uh, ja. Ben jij een beetje discotyp? Uh, niet zo erg, nee. Niet zo, nee, ik ben ook niet zo erg. Laat een je dan een nummertje aan. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het altijd wel grappig als je hierover praat... dan, ja. ook, dan ook even te gaan kijken. Ja, nee, dat vind ja, ik leuk. Jezelf, ja, dat zou ook leuk zeker. zijn. Ja. Nee, dat kunnen we zeker doen. We sluiten helemaal niks uit, Ben. En dat is natuurlijk voor de karaoke... Ja, ja, ja nou, daar ben ik niet van. Nee, nee, nee. nee, nee. We gaan nog even. Tijdens ja, de vroeger bij onze zaak ook, daar zijn we niet van. En dan een uur later met drie biertjes. Ja, ja, ja, ja. gaan ze met z'n allen te bleren. Er een paar biertjes op staan, zitten ineens wel te karen ook. Ja. Hey Paulien, uh, bedankt. Ja, hartstikke uh, we, we gaan elkaar zien. Ja, ja helemaal goed. Dank hey, dankjewel wel. Dank Oké, oké. Dag, dag, dag. Uh, of we gaan een muziekje draaien, of ik kan nog even iets, uh, iets melden over uh, Pluspunt. Misschien uh, is dat Ik, heb, uh, ik heb nog wel wat voor, uh, voor Pluspunt. Er stond uh, die advertentie in de uh, in krant over live muziek met uh, Lin May. Ja, heb ik gezien, ja, ja, ja, dat is leuk. Maar ze hebben ook weer uh, vanaf uh, 14 februari gaan ze acht bijeenkomsten doen. Jouw verhaal, mijn verhaal. Hè? Dat zijn mensen die dan bij elkaar komen... en dan kunnen ze hun eigen levensgeschiedenis of, levens, uh, ja. of uh, wat ze mee hebben gemaakt. Nou, dat, dat was de eerste keer een groot succes. Uh, ze beginnen 14 februari weer. Dat zijn acht uh, bijeenkomsten... Daar sta je, geloof ik, 25 euro voor. En met die pas 20 euro. Uh, maar in ieder geval, uh, uh, dat was een groot succes. Uh, van uh, kijken, 14 februari tot en met 4, 4 april. Maar ik moest even melden dat er nog twee plekken waren. Dus uh, Ben, als je groepen uh, voelt, dan kun je je aanmelden. Het is een wekelijkse bijeenkomst gevuld met uh, aandacht voor elkaar, uh, plezier en verbinding. Ja, dat klinkt natuurlijk heel goed. En je kunt je aanmelden via l.oudendijkapenstaartjeplus.zandvoort.nl of het telefoonnummer 0633803279. Dus uh, dat dat er is er nog hetzelfde geldt trouwens voor die uh, live muziek. Daar moet je, ja, je natuurlijk, erin, ja. Uh, ja. aanmelden. Ja, ja, ja, dat inderdaad kun je dus op dezelfde manier doen. Ja, dat is op uh, vrijdag 24 februari, ja. van half elf tot 12 uur in de grote zaal blauwe Tram. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zal het staan, ja, mooie advertentie. Ja, men wil vanuit het pluspunt ook wat meer uh, naar de blauwe Tram toe. Ja, ja, ja. Nou ja, terecht. Ik bedoel, het zijn mooie zalen en uh, goede, goede horeca, dus ja. uh, waarom niet? Voor is voor heel uh, Zandvoort, hè? Absoluut, absoluut. Oké, okay, nou, we gaan nog even muziek draaien. Pim, ben je er klaar voor? Wat gaan we doen? Ik ben helemaal klaar voor. We gaan uh, Dothan uh, met Home bluisteren. Oh, wat leuk. Als je nog tien seconden wat zegt, gaan we precies. Nou. <lacht> Dan haalt hij het nieuws. <lacht> oh, meen daar zitten we daar ja. al aan. Oh, ik dacht, uh, we gaan nog even een lekker nummertje draaien. Nee, maar, uh, nee, nee. Het nee, nee. nee, nee, nee, dus, is allemaal getimed, hè, bij Ik je let helemaal niet op de tijd, <lacht> zeg ik. Hey. Daar gaan we. Oké. Okay. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning, till it all collides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 In our town, till the point where we drown. As it all comes down again, as it all